toren zonder licht, twee schele ogen en een rot gezicht. Rood haar en elzenhout zijn op geen goede grond gebouwd. Het staat in mijn vlauwwacht dat de batavieren, die in dat tijd ons land bewoonden, rood haar hadden. Men zou dus eerder verwachten dat het hebben van woord haar iemand een zeker aanzien gaf. Dat nu blijft niet het geval. Hoe moeten we dat verklaren? Gaan, die volkscultuur. En? Hoe bevalt het hier? Er valt nog niks van te zeggen. Hoe is dat nou om met Anton op één kamer te zitten? Ik heb geen last van hem. Roodhuis, dat niet en keur. Nou, er zijn is er anders wel van. die er anders over praten. Als ik nog aan die zaak met Pietje Valkenburg denk... jongen, dat was me wat. En Anton, die deed het bijna in zijn broek. Oh. Piet Valkenburg legt me anders niet zo'n betrouwbare brein. Nee, natuurlijk niet. Je vertelt het toch niet, hè? Dat ik je dat verteld heb? Dat wist ik toch al. Nee, natuurlijk. Zeg het maar. Klootzak. Geachte heer, de heer Beerta vroeg mij om uw brief te beantwoorden. Ik heb daartoe de mij bekende spreek- en strikwoordenboeken doorgenomen en vond alleen bij Boekenogen. geen Boekenogen de Zaanse Volk bij bijdrage tot de kennis van de woordenschat in Noord-Holland Leiden 1897 blad 278. Rood haar is Judas haar, dat niet en krult is Duvels haar. Dat doet mij veronderstellen dat de verklaring voor de afkeer van rood haar veel eer in een bijbelse context gezocht moet worden. Um, had ik Judas rood haar? Uh, haar, zeker soort van taai gras dat op vochtige bodem groeit. Latijn Trigodium caninum van hal... 53. Dit gewas heet ook haard en haardgras, zie al daar. Het rode haar, zeker rotachtig fijn watergewas, dat zich vastzet aan wallen, schuiten enzovoort en gedurende enkele weken in de zomer groeit. Juist. Gras. Overigens vraag ik mij af of met rood haar in uw tweede zegswijze inderdaad mensenhaar bedoeld is... en niet de grassoort haar, haard, haardgras, Latijn Trigonium Caninum, die op vochtige bodem groeit. Een flora. Maar. Rood gras. Is die grassoort misschien roodachtig, net als de waterplant die het rode haar genoemd wordt... Dan zouden wij daarmee een andere en naar mijn mening aannemelijke verklaring voor de door u gehoorde zegswijze hebben. Van strekverschillen in het gebruik van die zegswijze is mij in ieder geval niets bekend. Met hoogachting en koning. PS, uw postzegel zend ik u hierbij terug. Aangezien ons bureau vrijdom van port heeft. Het is een idioot natuurlijk. Ook idioten moet je serieus nemen, idioten kunnen heel gevaarlijk zijn. Een brief moet een blokje zijn. Zo. Heb je er wel aan gedacht om je brief in drievoud te tikken? Waarom in drievoud? Als zo'n man later beweert dat hij die brief niet ontvangen heeft, dan kun je hem dat tonen. Dat is toch een bewijs? Voor mij is dat een bewijs. En eigenlijk zou je ook een brievenboekje moeten aanleggen, zoals ik. Ik heb daar al veel plezier van gehad. Maar wat vindt u van de brief? Stoet heeft niks. Ik ben ervan uitgegaan dat de oudere spreekwoordenboeken dan ook wel niks zullen hebben. Een belangrijke vraag. Je zou daar eigenlijk een aantekening van moeten maken. Misschien kunnen we er eens een vraag over stellen op een van onze vragenlijsten. Ik had je toch al willen vragen om je gedachten eens te laten gaan over de nieuwe vragenlijst. Ik heb zelf wel eens gedacht over een vragenlijst over volksgeneeskunde. Daar zou deze vraag heel goed in passen. Maar de brief is goed? De brief is goed. Heb je het WNT geraadpleegd? Nee, daar heb ik niet aan gedacht. Het WNT is onze belangrijkste bron. Dat zou jij als Nederlandicus toch moeten weten? Ik zal het nog doen. De Batavieren. Vooral waren onze Batavieren bekend door hun ros of rood haar. Tegen rood haar heeft men van ouds vooroordelen gehad. De kok reeds in de Romeinse oudheid waren rode haren hatelijk, schoon de toenmalige voorname dames zich graag met de rosse haarvlechten van Germaanse vrouwen doodden. Haar Elzenhout. Rood. Hebt u misschien wat papier voor me? Briefpapier. En doorslagpapier en carbon? Je kunt het voortaan ook zelf uit het kantoorbehoeftemagazijn halen. Geachte heer. De heer Beerta vroeg mij uw brief te beantwoorden. Hoewel uw veronderstelling dat er verband gelegd moet worden tussen de bespotting van roodharigen en de Batavieren niet nieuw is... Ik ga ervan uit dat u in deze het woordenboek der Nederlandse taal geraadpleegd hebt. Lijkt mij de verklaring van Verwijs en Verdam... E. Verwijs en Jeverdam, Middel-Nederlands woordenboek, zesde deel in Hagen, 1907, kolom 1616, betrouwbaarder. Zij schrijven... De oorsprong van dat volksgeloof wordt volgens sommigen gezocht in den kleur van den Vos. assimilitudine Vulpium, Aristoteles, doch hij zal eerder te zoeken zijn in de vaak voorkomende haarkleur bij de Joden. Dat dit geloof nog niet uitgestorven is, bewijzen allerlei nog heden bij het volk in omloop zijn de spreekwoordelijke gezegden. En ik wil natuurlijk ook weten of ik het kan. Bedrieg je jezelf daar niet mee? Nee, waarom zou ik me daarmee bedriegen? Waarom zou je het niet kunnen? Zo kun je alles wel verdedigen. Dan kun je ook wel professor worden, ook om te weten of je dat wel kan. Dat is natuurlijk onzin. Waarom is dat onzin? Dat is helemaal geen onzin. Als je in de wetenschap gaat, kun je natuurlijk net zo goed professor worden. Terwijl je altijd gezegd hebt dat de wetenschap bedrog is. Voorop staat natuurlijk dat ik geld moet verdienen. Dat had je van mij kunnen lenen. Dat is natuurlijk heel aardig. Maar dat is natuurlijk geen oplossing. Ik kan toch niet mijn hele leven geld van je lenen? Maar waarom word je dan geen postbode? Dat vond je altijd zo'n aardig beroep? Dat is een eerlijk beroep. Concierge ook trouwens. Dat heb je van het leraarschap ook altijd gezegd. Maar nu ik het zelf ben geweest, denk ik dat niet meer. Als je er niet in gelooft, tenminste. Geloof je nu dan wel in de wetenschap? Ik geloof nergens in. Een borrel drinken en met vrienden praten. Dat is het enige. Als Beerta me die baan niet had aangeboden, zou ik er niet naar gesolliciteerd hebben. Ik heb hem aangenomen omdat we geen geld hadden. En omdat ik denk dat Beerta ook nergens in gelooft. Hij heeft alleen een perfect alibi opgebouwd om in de schaduw daarvan een eigen leven te leiden. Dat lijkt me op dit ogenblik de enige oplossing. Als je niet je hand op wil houden tenminste. Ik denk dat je Beerta overschat. In ieder geval zou het maar voorzichtig zijn met al te veel vertrouwen in hem te hebben. Hij heeft toch naar je gevraagd. Hij klaagt erover dat hij nooit meer iets van je hoort. Ik hoor ook nooit meer iets van hem. Zullen we De zonde is voor mij het weggooien van eten. Nee, nee, Karel, dat is niet de schuld van de oorlog, dat zei mijn moeder al toen ik nog een jongen was. Ja, dat weet ik wel, maar dat kan me niet schelen. Ik eet altijd hetzelfde, mijn hele leven eet ik altijd hetzelfde, en smiddags ook. Smiddags eet ik altijd hagelslag. Dag, meneer Veerman. Ach, meneer Koning. Goed dat ik u zie. Ik heb hier iets dat u misschien zal interesseren. En toen ik dat las, dacht ik... dat zal meneer Koning misschien interesseren. Omdat u toch met dat soort dingen bezig bent. Een heel interessant knipseltje. Dat ging over... hier heb ik het, geloof ik. Ja. Heel interessant. Ja, ja. Waar bergt u zoiets nou op? Ja, dat is nu juist het probleem. Moet zoiets nou bij luchtgeesten of bij modern bijgeloof? Maar bijgeloof is het eigenlijk niet, want die man kan ze best gezien hebben. En luchtgeesten zijn het ook niet, zou ik zeggen. Hebt u geen map vliegende schotels? Vliegende schotels? Maar dan blijft toch het probleem van de indeling... Dan verandert u modern bijgeloof in bovenaardse verschijnselen van deze tijd? Dat zou misschien de oplossing zijn. Misschien zou dat de oplossing zijn... al vraag ik me dan toch af wat ik bijvoorbeeld met het morsen van zout moet doen. Hebt u ook een map over kabouters? Uh, kabouters? Jazeker. Kabouters? Jazeker. En volksgeneeskunde? Kabouters? En volksgeneeskunde? En... door wie wordt Veerman eigenlijk begeleid door Wiegel En als er problemen zijn, die zijn er niet. Wiegel is een geboren bibliothecaris. Als er problemen zijn, lost hij ze op...